9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Formateur Rutte begint vanochtend met zijn eerste ges met zijn gesprekken met de kandidaat Bewindspersonen. Zijn eerste gesprek is met Lodewijk Asscher, de beoogde PvdA-vicepremier en minister van Sociale Zaken. Daarna is Stef Blok van de VVD aan de beurt om te praten over zijn nieuwe baan als minister voor Wonen en Rijksdienst. In het kabinet Rutte 2 komen 13 ministers en 7 staatssecretarissen. Rutte is gisteravond bij de koningin geweest om haar te vertellen hoe die te werk wil gaan. De publieke omroep gaat als gevolg van de nieuwe bezuinigingen... heel veel minder programma's maken. Voorzitter Henk Hagoort van de Nederlandse publieke omroep... zei dat in het Radio 1-journaal. De publieke omroep is bezig om een bezuiniging... van 200 miljoen euro te verwerken. En volgens het regeerakkoord komt er nog eens 100 miljoen bij. Volgens Hagoort moet volgens hem onder meer gekozen worden... tussen programma's voor ouderen en voor kinderen. En ook kan de KRO bijvoorbeeld niet langer... en boer zoekt vrouw en spoorloos en de reunie maken. Haaghoort vindt dat het schrappen van Nederland 3 geen oplossing is. Het geld zit in de programma's, niet in de netten. En ook denkt Haaghoort niet aan het schrappen van sport. In de Amerikaanse staat New Jersey is meer dan een miljoen liter diesel weggelekt. Een deel is in zee gestroomd doordat orkaan Sandy een tank heeft vernield. Door de storm ontstond een scheur in een van de tanks... meldt de Amerikaanse kustwacht aan nieuwszender CNN. Volgens de kustwacht is de meeste diesel opgevangen in een tweede tank. De rest is in zee gestroomd. Sandy kwam in de nacht van maandag op dinsdag aan land in het noordoosten van de VS. Vooral New Jersey werd zwaar getroffen. Ingenieursbureau Arcadis heeft in de afgelopen drie maanden 32 procent meer winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 17,5 miljoen naar ruim 23 miljoen euro. Arcadis profiteerde vooral van de sterk gestegen vraag naar adviezen, bouwplannen en projectmanagement in Zuid-Amerika. Zo werken de ingenieurs van Arcadis aan wegen en spoorlijnen die de mijnen in Brazilië moeten ontsluiten. En verder hoopt Arcadis op meer werk in Brazilië in de aanloop naar het WK Voetbal. In Dierenpark Amersfoort is afgelopen nacht een olifantje geboren. De bevalling was live te volgen op internet. Het olifantje stond tien minuten na de geboorte al overeind. Of het een jongetje of een meisje is, weten de verzorgers nog niet. Het publiek mag het olifantje nog niet bezoeken. Het is niet de eerste keer dat Dierenpark Amersfoort het publiek via internet meelaat kijken bij een bevalling. Vorig jaar gebeurde het bij de geboorte van een neushoorn. Dan het weer nog, vooral in het oosten, eerst nog wat zon. Al snel raakt het bewolkt en van het westen uit gaat het regenen. Vanmiddag regent het overal. Temperatuur 10 graden, morgen weinig verandering. Awb verkeersinformatie Het is een drukke ochtendspits, er staat 200 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Rotterdam en in het westen van Brabant. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7, Duitse grens richting Groningen. Tussen Vauxhall en afrit broek staat 5 kilometer file... Op de A7 richting Amsterdam, tussen Horen en Purmerend Noord, 7 kilometer. Daar ligt de rommel op de weg, de rechter rijstrook is dicht. Bij Rotterdam is er veel vertraging op de A20 richting Gouda. Voor Knoop de Bresseplein staat 9 kilometer, de rechter rijstrook is dicht. Verkeer richting Gouda kan weten omrijden vanaf Knoop het Ketelplein via de Benelux-tunnel. De A27 Almere-Utrecht voor Huizen, 4 kilometer na een ongeluk met een motorrijder. 1 rijstrook is daar dicht.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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Hypotheekrenteaftrek staat bij ons als een huis. Deze VVD-verkiezingsslogan kunnen wij niet meer terugvinden op de site van de VVD. En juist over het breken van deze belofte en over die inkomensafhankelijke zorgpremie... is grote onrust ontstaan binnen de VVD-gelederen. En daarom komen de verschillende deelafdelingen van de VVD binnenkort versneld bij elkaar. Aanleiding dus de onrust. Een van die afdelingen is de Gelderse Kamercentrale. Jos van der Vorst is voorzitter daarvan. Jos van der Vorst, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe groot is die onrust bij uw leven? Ja, het is onrust en het is vooral ook onwetendheid nog. Want het is natuurlijk een uitgebreid regeerakkoord met heel veel onderwerpen... waar er natuurlijk op dit moment in één heel erg uitspringt. Dat is natuurlijk de zorgkosten. Ja. En, en komt die onrust uit de onwetendheid voor? Uh, laat ik zo zeggen, uit, uit vorige momenten uh, is dat ook wel gebleken. En het uitleggen en het heel goed uitleggen in detail uh, van wat de voorstellen zijn... is, uh, denk ik, uh, heel belangrijk. En dat gaan we in Gelderland ook in de komende weken uh, doen in een aantal bijeenkomsten. Ja, maar goed, je kunt uh, één keer uitleggen dat iemand veel meer gaat betalen. Je kunt het twee keer uitleggen dat iemand veel meer gaat betalen. En het drie keer proberen, maar het blijft meer. En dat, en dat, dat wij merken, uh, ook uit verschillende telefoontjes en contacten met mensen dat dat juist die duidelijkheid inmiddels over de plannen tot onrust, voor onrust zorgt. Uh, ja, maar de vraag is natuurlijk of, of alle plannen in, in, in, in alles is uitgelegd. Uh, het gaat natuurlijk nu heel erg over dat thema van de zorgkosten. Ik herinner even aan uh, drie weken geleden in het kader van uh, zeg maar de begroting 2013 toen er een, een deelakkoord was en die verschrikkelijke fiscalisering van uh, woonwerken eraf ging. Dat zou uh -huh. ook voor heel veel VVD's honderden euro's uh, hebben gekost als dat uh, doorgegaan is. Het was natuurlijk mooier geweest als integraal uh, de zaken was uh, voorgesteld. Want we we kijken ook naar de andere zaken. Als we kijken naar de belastingverlaging, verhoging. arbeidskosten en de, en de box 2, of mm -hmm. de in de box 1 verlagingen. dan loopt dat ook op tot 15 tot 2000 euro op jaarbasis. Dus daarom is die integraliteit van het totale plan heel Begrijp belangrijk. Ik. En dat ja. zie ik als mijn rol als Kamercentrale Voorzitter. om dat goed met Tweede Kamerleden samen uit te leggen aan leden. Ik. Maar, maar dat potje is uh, op een gegeven moment ook leeg. En dat dekt nog altijd niet, hebben wij inmiddels uit berekeningen begrepen. de stijging in bijvoorbeeld. Uh, de, de onafhankelijke zorg uh, Nee, het, het zal altijd tot een, tot een verhoging komen. Maar goed, nogmaals, ik verwijs naar, naar het Kunduz-akkoord... Met, met ook de andere partijen, het, toen het een andere keuze is gemaakt. PvdA en VVD maken nu een andere keuze. Ik wil niet bagatelliseren het punt rondom de zorgkosten... maar ik wil ook benadrukken dat het plannen zijn... die uh, in moeten gaan in 2014. Er staat in het regeerakkoord dat ook sociale partners... En andere partijen worden betrokken met het uitwerken van de plannen. Dus ik denk dat daar, als er te scherpe kantjes aan zitten. er ruimte is om ook vanuit onze partij voldoende ideeën nog aan te dragen. om, om te kijken hoe we daarmee kunnen omgaan. Ja, dus en ik begrijp... zijn die bijeenkomsten ook goed. Ja, dus ik begrijp meneer Van der Voort. de kritiek komt eigenlijk niet van u. u vindt dat niet zo'n slechte maatregel? Nou, kijk, elk moment waarin iemand. en dat geldt voor mijzelf natuurlijk ook. als je aan de portemonnee komt, dat je daar ja. heel kritisch naar kijkt. Maar we weten dat we in Nederland 16 miljard moeten bezuinigen en dat is de realiteit. En als er uh, 1% uh, renteverhoging komt doordat we een slecht uh, financieringsbeleid hebben... Mm -hmm. dan is met een hypotheek van 3 of 4 ton uh, scheelt je dat ook 3 tot 4.000 euro uh, netto. U ziet wel goede redenen, maar bij, bij uw leden niet. Hebben zij gevraagd om versneld bij elkaar te komen? Nee, dat is een initiatief dat wij altijd doen. En natuurlijk zijn er kritische berichten, maar er zijn ook zeker steunberichten aan het geheel. Dus uh, een normale voortgang met elkaar, goede plannen doorspreken en de en kritiek ook pareren. Uh, en anderzijds ook uh, de Tweede Kamerleden aanspreken om te kijken of ze wel misschien op punten nog zaken kunnen bijstellen. Okay, of dus dus dat door... is het verhaal dat u richting leden achterban zal gaan verkondigen? Dat u hoopt dat er op bepaalde punten nog misschien iets aan gaat was zou kunnen worden, maar dat u wel gelooft in het hele pakket. Denkt u dat u uh, met anderen uh, in staat bent om die onrust uiteindelijk weg te nemen? Want het zou kunnen natuurlijk dat dit ja, zo gaat etteren hè, en dooretteren... en uiteindelijk ontploft. Nou ja, dat is een stelling die ik in de media veel hoor en verwachting heb. Van de andere kant, uh, ook VVD's reageren uh, heel spontaan op uh, individuele dingen. Maar als we een integraal beeld krijgen, is mijn ervaring in ieder geval... dat. Ja, natuurlijk leden ontevreden blijven over individuele zaken, maar in het totaalbeeld uh, men toch zal zeggen van nou ja, binnen de mogelijkheden die er zijn, zijn de afwegingen uh, goed. Oké, okay. wanneer komt u bij elkaar? Wij komen, de, de data's moeten nog even precies vastgesteld worden. Waarschijnlijk niet uh, over twee weken gaan we drie bijeenkomsten organiseren. Mogen wij daarbij zijn? Nee, dat zijn besloten. Nou, dat moet ik even kijken. Dat, moeten, dat hangt een beetje af van mijn bestuur. Want ons maar willen we in principe... graag intekenen bij deze alvast. <laughs> dat, wat mij betreft is dat goed. Ja, Fijn. Jos van der Vors. We zijn natuurlijk benieuwd hoe die gesprekken zullen gaan. Voorzitter van de Kamercentrale. Dank u okay. wel. Gelderland. Ja, graag gedaan. Dag. Nog vijf dagen en dan zijn er toch echt verkiezingen in de Verenigde Staten. En de twee kandidaten voor het Witte Huis waren er de afgelopen dagen niet echt mee bezig. Ze zijn nog steeds volop bezig met de desastreuze gevolgen van Sandy. De campagnes van Obama en zijn tegenstander Romney lagen even stil vanwege de orkaan Sandy. Maar vanaf vandaag gaan de campagnes weer voluit. Mitt Romney was gisteren al in Florida... waar hij tijdens een bijeenkomst allereerst aandacht vroeg voor de slachtoffers van Sandy... En het publiek opriep om guld te geven aan het Rode Kruis. We seen mensen from all over the country step forward and offer contributions. You see up on our screens, way to give to the Red Cross. People are doing that all over America. So please, if you have an extra dollar or two, send them along and keep the people who are in harm's who have been in harm's way, who've been damaged either personally or through their property, keep them in your Your thoughts and prayers. Maar al gauw was het business as usual. En zei Romney tegen zijn aanhangers vertrouwen te hebben in een goede uitkomst. Ook riep hij iedereen op om op 6 november vooral te gaan stemmen. Clear eyes here in Florida. Full hearts. We can't lose. We're going to take back America. We're going to keep it strong. We're going to overcome our challenges and keep America the hope of the earth. I need your vote on November 6th. Get out and vote early. Obama was ondertussen als president op bezoek in New Jersey, waar hij sprak met mensen die getroffen zijn door de orkaan. Hij bedankte alle hulpverleners en sprak zijn tevredenheid uit over de aanpak van gouverneur Chris Christie. The first thing I want to do is just to thank everybody who's been involved in the entire rescue and recovery process. At the top of my list, I have to say that Governor Christie throughout this process has been responsive. Hij uh, he's been aggressive in making sure that the state got out in front uh, of this incredible storm. Obama leeft mee met de inwoners van New Jersey. De hulpverleners zijn vaak zelf ook de dupe van de storm. Hun huizen staan ook onder water en toch verleenden ze eerst hulp aan anderen. The first responders, keep in mind their homes usually are underwater too or or hun families have been infected, uh, in some en ze maken die persoonlijke they om andere mensen te helpen. Dus we really appreciate them. Aan alle getroffen gezinnen verzekerde Obama dat ze niet vergeten zullen worden en dat ze alle hulp krijgen die nodig is tot alles herbouwd is. We are here for you. En uh, and we will not forget. We will follow up to make sure that you get all the help that you need until you've rebuilt. Hoogste prioriteit is nu het op orde krijgen van de elektriciteitsvoorziening. Obviously our biggest priority right now is getting power turned back on. We were very pleased that Newark got power yesterday. Uh, Jersey City is getting power, uh, we believe today. But there are still big chunks of the community, including uh, this community right here, that don't have power. Op sommige plaatsen is er alweer stroom, maar op veel plekken nog niet. President Obama heeft overlegd met de topmensen van de elektriciteitsbedrijven... om af te spreken hoe zij de getroffen gebieden snel kunnen helpen. Militaire vliegtuigen worden ingezet om mensen en materieel op de juiste plekken te krijgen... Obama gaat vandaag weer op verkiezingscampagne... en zal de staten Wisconsin, Nevada en Colorado bezoeken. Over vijf dagen, volgende week dinsdag, gaan de Amerikanen naar de stembus. In eerste instantie is dat ook... Tot zover eh, Verenigde Staten, dan... Gaan we naar Arjan Bos van TVM. Zo dadelijk hoort u die. Hij stopt naar Sochi, Olympische Spelen... met de sponsoring van de TVM-schaatsploeg. Hoort u zo meer over. Komt net binnen, dat nieuws. Verkeersinformatie eerst maar bij de ANWB. Edwin Gerritsen. De ochtendspits is nog niet afgelopen. Er staan 150 kilometer file in totaal. duurt wel even voordat dat weg is. Bij Rotterdam staat de langste file op de A20 richting Gouda. Verknopen de te Bregseplein 9 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Gouda. Kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Zwolle-Zuid 4 kilometer. Er ligt olie op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 15 minuten over 9. U hoort hem al hier, op de achtergrond. Mark Robin Visser, ja. jij bent gaan reizen. Waar ben je nu? Ja, de grens overgestoken. Zo ben Ja, de grens van het Friese ben ik nu in het mooie Drentse land. In het mooie Drentse Westerveld. Want ja, ik heb het de hele ochtend al over eh, die plannen van de regering. Hè, om de provincies samen te gaan voegen tot landsdelen. En daar zijn ze in Friesland nogal van geschrokken. Want ze zijn bang dat dat consequenties heeft voor het behoud van de Friese taal en de Friese cultuur. En dan denk je natuurlijk, mogen de Groningers en de Drenten ook nog wat zeggen? Nou heb ik iemand gevonden die die twee in één klap bij elkaar voegt. Hij is geboren Groninger. En hij is nu burgemeester in Drenthe. jager. goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik heb u hier even uit een hotel geplukt, want u zit in een bespreking. Waar gaat het over? Uh, we hebben hier vanochtend een bespreking over Natura 2000, dus over de inrichtings- en beheerplannen van ah. uh, de natuurgebieden hier. Want we hebben de ja. unieke situatie van twee nationale parken. Ja, oké, okay, prima. Maar dat is een ander onderwerp. U heeft het concept regeerakkoord gelezen. Samenvoeging van provincies tot landsdelen. Ja, ik heb dat gelezen. En uh, ik, ik heb ook gezien dat er verder niet direct een visie achter zit... maar meer uit economische overwegingen kennelijk... Uh, maar dan denk ik bij mezelf: ja, welke visie wil je er nou achter steken als je sterker wilt staan binnen Europa? En je kijkt naar landsdelen om ons heen als Vlaanderen, Niedersachsen, Noord-Rijn-Westfalen. Soms anderhalf keer Nederland en met meer inwoners dan Nederland. Ja, over welke vorm van landsdelen heb je dan en hoeveel sterker wordt onze positie dan? Ja. Als je dat dan tegen elkaar afzet, dan zou je eigenlijk moeten zeggen: dan is Nederland één landsdeel. Oh, ja. dat is ook een plan. Dat is ook een plan. Dus als u zegt eigenlijk, hou dan op met die provincies... en dan is het gewoon die hele laag weg. Ja, en ik denk dat je qua cultuur uh, wel iets van uh, een soort van provincie... of hoe je het ook wilt noemen, moet overhouden. Ik heb zelf ook heel nadrukkelijk gevolgd... de discussie die er ooit geweest is... een maatschappelijke discussie over de herinrichting van Nederland... in de staatsrechtelijk en bestuurlijk opzicht... Ja. in de jaren 70-80. Al die rapporten zijn aan de kant geschoven, kennelijk. Daar, daar weet niemand meer iets van. En ik vind dat men daar nog eens een keer naar moet gaan kijken. Want daar zat wel een visie achter. En zeker de inbreng die vanuit verschillende deskundige hoeken... toen is ingebracht. Ja, ja u zegt op dit moment ontbreekt visie. Het gaat nu om efficiency en om geldbesparing... maar verder... Een een achterliggend idee. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat als je het op deze manier gaat doen... zonder enige visie erachter... dat het geen efficiëntie winst zal opleveren... en ook geen geldbesparing nee. zal opleveren. Omdat de geldbesparing uiteindelijk zou moeten zitten... in het feit dat je dan ook een krachtig gebied hebt... jegens de ons omringende gebieden... die ja. zich wel sterk profiteren. Ja. Dus niks vijf landsdelen, gewoon één landsdeel. En dat is het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is het Koninkrijk der Nederlanden. En daarbinnen moet je zorgen dat in de sterk mondialiserende wereld... de mensen zichzelf nog wel ergens kunnen herkennen. Want je ja. merkt ook, ook als er is ook behoefte aan. Ja, ja, ik merk als burgemeester ook dat mensen de bescherming van de cultuur... in de directe omgeving opzoeken. Ja. En, geef, en, en daarbinnen moet je naar mijn idee veel meer gaan kijken... dan ja. alleen maar naar de economische factoren. de sociaal-economische factor is van enorm groot belang. Het idee van Rieke Jager burgemeester Ter Westerveld, één landsdeel, en dat is het landsdeel Nederland. We nemen het mee. Misschien dat de heren Rutte en Samson van het weekend nog even... met wat TPEC's in dat regeerakkoord iets... Ja, en ik heb begrepen dat er heel veel dingen nog bespreekbaar zijn gestaan. Dus dit ook nog? Dit ook nog, ja. Goed, meneer Jager, bedankt en veel succes met de vergadering over de natuur. Dank u wel. Groeten uit Drenthe, of welk landsdeel is dat dan eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Groeten uit Nederland. Het is bijna tien voor half tien. 70 procent van de huisartsen heeft stress van het werk. En Soms is die stress zo erg dat ze te maken krijgen met een burn-out. Gek genoeg zijn huisartsen dan geen mensen... die in zo'n geval snel hulp van anderen zullen inroepen. Verslaggever Roepau ging op spreekuur bij een 59-jarige huisarts in Ermelo. Om acht uur s morgens begint het inloopspreekuur van dokter Gunneweg. Er zitten een paar mensen in de wachtkamer. En in de spreekkamer is ook iemand aan de beurt... Maar volgens de assistenten is het een betrekkelijk rustige ochtend. Tot nu toe geen telefoontjes. Mensen kunnen vanaf 8 uur bellen tot vijf okay. uur eigenlijk aan één stuk door. Want we zijn de pluspraktijk geworden. Maar je weet nooit hoe het gaat op zo'n dag. Het geeft dokter Gunneweg in elk geval even de tijd om te praten over stress in de praktijk. Het wat heel erg. De ene keer hebben we tot half tien, soms kwart voor tien bezig met een inloopspreekuur. Dat is echt voor korte consultjes. En de andere keer uh, zijn we ook alweer om, uh, om half negen klaar, dus uh, daarmee. En uh, dat wisselt nogal. Ja. Ja. Maar de werkdruk is toch wel uh, behoorlijk hoog, moet ik zeggen. Hoor. Er wordt gewoon hard gewerkt. En dan eigenlijk waar, waar het dan om gaat, is volgens mij dat de, um, dat de ontregelende zaken... dat die veel minder opgevangen kunnen worden. He, als alles elke dag hetzelfde loopt, dan is het goed te doen... Maar op het moment dat er maar iets gebeurt, medewerker is ziek bijvoorbeeld. of nou, we krijgen ineens een voorstel van Achmea... om te korten op onze diabeteszorg met 5000 euro. Uh, eigenlijk kan je dat helemaal niet bij hebben. Dat maakt het lastig. Geworden. U draait al een tijdje mee als huisarts. Ja. Hoe is het uh, u vergaan in de afgelopen jaren? Zijn er momenten geweest dat u dacht: van, oei, nou moet ik echt een beetje gaan oppassen? Ja, ja? ja, ja. ik heb echt een periode, ik heb een periode gehad dat ik bestuurlijk heel actief was. En heb ik weken gedraaid van 70, soms 80 uur. Het was heel zwaar. Ja. Toen merkte ik ook dat mijn hè, gezin begon te sputteren. Dat merk je dan vaak aan anderen. Hè. Als, dat zeg ik ook vaak tegen patiënten. Als, jij, als je vrouw zegt dat jij onaangenaam wordt... dan ben jij te druk geweest of, of dan heb jij een probleem. Ja. En maar ook assistenten waarvan je zegt... Ja, verrek, dat zijn hartstikke lieve meiden. En dan, die kunnen geen prikkelbare baas euh, hebben eigenlijk. En dan dus krijg je een kaskade van... Euh, van, van irritatie, zo. Ja. dat moet je allemaal niet willen. En Leiden je patiënten er ook onder dat je het te druk hebt? Ja, ik denk soms zelfs dat ik... Toen, hè, dus nu op dit moment heb ik daar gelukkig geen last van. Maar toen heb ik dat wel gehad dat ik eh, eigenlijk bepaalde subtiele dingen niet deed... Eh, die je eigenlijk wel had willen doen. En dat is, dat is ook wel een probleem. Dat is een probleem bij ons werk in het algemeen, dat je... Dat je altijd het gevoel hebt dat je nog iets meer moet doen. Dat je eigenlijk te weinig doet. Nou, ik vind nog een ander aspect wil ik eigenlijk wel benadrukken. Dat heeft toch te maken met, uh, laat ik zeggen... de omgeving waarin wij moeten werken. En ik pleit zelf al eigenlijk al meer dan tien jaar... voor een, voor een hele forse praktijkgrote uh, reductie. En het aantal patiënten is nu normpraktijk, is nu 2350. En dat zou eigenlijk naar, naar 1700 uh, moeten, of misschien wel 1600. En dan kun je op een veel rustiger manier kun je werken... kun je onderling je taken verdelen... En het tweede is, uh, dat is de politiek die, uh, die zorgt voor, uh, voor eigenlijk continue stress. Want je werkt je echt helemaal uit de naad. Uh, dus men moet ook niet gaan knijpen in tarieven. Nee, men moet, men moet ons helpen om die praktijken te verkleinen. Dat wil zeggen toch, budgetten, echt verruimen, aanpassen erop. Nog even over een andere uitkomst van het onderzoek. Huisartsen zijn ontzettend blij met het werk dat ze doen. Ja, absoluut. Ja, het is prachtig werk. Het is het mooiste werk dat er is. En je zit op zo'n mooie positie dat je, dat je veel kunt betekenen voor anderen. En dat is echt heel erg mooi. Maar het beroep komt wel met stress, zo blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Nou, wij hebben de webcam aanstaan hier. De webcam van Dierenpark Amersfoort. Live webcam in het Rijk der Reuzen. De olifanten. Bas Ouders, olifantenverzorger bij het dierenpark. Goedemorgen. Goedemorgen. Want er is Hele vannacht ja een olifantje geboren. Klopt. Um, wij we, we kunnen dat niet uh, zien op de webcam of wel? Het, het, het, het kleintje. Of kijken we nou niet goed? Ja, nou als u de olifant in beeld heeft, ik denk dat je dan camera 2 zou moeten hebben. Denk nee. ik wel. Dat wordt lastig. God, ja, we hebben drie webcams. Ja. Okay. Het is een heel groot binnenverblijf, dus uh, dat is niet met één camera te overzien. Maar uh, dan is het kleinste uh, het, uh, het duidelijk in beeld. Oké, okay, nou, dan gaan we ja. nog even verder zoeken. Zo. Is alles goed gegaan? Ja, echt uh, als uh, over het uit het boekje of Indra gezien had uh, gelezen had, uh, hoe het zou moeten. Ja? Yeah? Ja, zeker. Ze was wel uh, niet afgelopen nacht, de nacht ervoor was wel heel onrustig. Toen hebben we eigenlijk iedereen bij elkaar getrommeld. I iedereen wil natuurlijk zien, uh, zo'n geboorte. Maak je niet iedere dag mee. Maar we hebben eigenlijk één nacht voor uh, ja, Jan Doedel hier gelegen. Het was heel gezellig hoor, maar uh, geen ja. olifantje. Nee. En uh, ja, vanochtend om uh, nou, vijf of half zes uh, besloot Indra toch om maar eens uh, het kalf eruit te gooien. En dat was echt met een minuut gebeurd. En? en... Alles goed. Alles goed? Met de kleine? Ja, zeker. zeker. Uh, alles goed. Uh, we hebben de rest van de familie ook uh, erbij geïntroduceerd al. We hebben al uh, drinkpogingen gezien. Vermoedelijk heeft ze al een klein slokje genomen. Dus het uh, gaat allemaal helemaal de goede kant op. U zegt ze? Het is een meisje? Nou ja, ik heb mezelf maar aangeleerd. Uh, hè, de, de, ik wens dat het een meisje is. Oh. We hebben helaas nog niet echt duidelijk kunnen zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Een uh, vrouwtje zal heel mooi zijn. Hè. Dat, dat blijft hier in de groep en dat uh, bouwt mee aan onze olifant, uh, ja, kudde dynastie, olifantkudde zeggen. En een mannetje, ja, dat is ook heel mooi hoor. Ook voor ook het -programma. leuk, ja. En, uh, <laughs> maar dat, ja, dat gaat over een aantal jaren toch weg. Toch en, minder, uh, ja. ja. Zegt u maar gewoon. En, en hoe zie je dat eigenlijk bij een olifantje, of het een jongetje of een meisje is? Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, toch? Dat is, ja, nou goed. Kijk, bij, bij, nee, kijk, bij katjes uh, zie je dat bijvoorbeeld niet gelijk. En u heeft het nee, ook niet ik, meteen gezien, toch? Nee, ik, bij een olifant is het wat lastig zien, omdat uh, zowel een man als een vrouw... Die als ze gaan urineren, dan schacht ze eigenlijk een beetje uit. Dus bij olifantenvrouwen dan zakken ze schaam, lippen iets, iets naar onderen. Ja. En bij een man, dan schacht hij zijn penis uit. Oké. Okay. En uh, ja, op dat moment wachten we eigenlijk totdat ze een keer gaat, uh, gaat piezen. Ja, snap ja. ik. Dus ja. dat is nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Je, nee. ziet het, je ziet het niet aan de slurf dus, begrijp ik? Nee, ah, ja, aan ja, de precies. Ja, ja. precies. Ja. Ja. ja, Zeg, We horen wel wat lawaai je op de achtergrond. Is, is ja. de rest van de kudde onrustig? Of? Nou, de rest vindt het ontzettend spannend, hè. De olifanten zijn hele sociale dieren en uh, het is toch wel een gebeurtenis. Dus ze zoeken steun bij elkaar en uh, als ze een beetje opgeronden zijn... ...dan laten ze dat merken door middel van geluidjes, een beetje gebrom, gepiep. En uh, ja, dat hoor je nu op de achtergrond. En is het ook gevaarlijk nog voor de kleine? Want die grote jongens zijn natuurlijk wat lompig nou, en zwaar. Nou zo'n baby is altijd een risico, hè. Het is een, een klein hummeltje van een kilo of zeventig tussen een paar stelten heen loopt, waar ongeveer 3.500 kilo bovenop staat. Dus ja, het is altijd wel een risico. Maar kijk, als het echt gevaarlijk zou zijn, dan zouden olifanten ook niet meer bestaan natuurlijk. Dus we gaan er heel voorzichtig mee om. Okay. En het grote risico, dat is al geweest. Zeg, wanneer mogen wij op kraanvisite komen? Uh, als alles zo gaat zoals het nu gaat, dan denken we dat we vanmiddag om de uur of één de stal open laten. En dan mogen de mensen mondjesmaat even binnen kijken naar onze nieuwe aanwind. Mm. Ja beschuit met Doen muisjes. Ja. Alhoewel, muisjes, olifanten, we ik weet het niet. Nee, het, het wordt beschuit met muisjes. Alleen, ja, of het uh, blauw of roze is. Uh, als we het nog niet weten, dan mengen we het gewoon. En, uh, anders dan uh, ziet u het vanzelf, hè? Was Aalders. Gefeliciteerd nogmaals, Verzorger bij Dierenpark Amersfoort. Ja, en trouwens, dit is het mooiste beroep wat er is. Voor. Oh ja, is dat ja, absoluut. het? absoluut. Dat is geen, geen huisarts. Nee. Dank u wel, hè. Oh, Oké. Okay. Dag. Dag. Stress is daar voorbij. Gaan we nog even het over het TVM hebben, want dat stopt na de Olympische Spelen van Sochi 2014... met de sponsoring van de schaatsploeg. Team met onder andere Sven Kramer en Irene Wüst moet dan na 14 jaar op zoek naar een nieuwe geldschieter. Bestuursvoorzitter Arjen Bos van TVM, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom houdt u er mee op? Nou, het is nog iets wat voorbarig. De kans is wel heel groot uh, dat we gaan stoppen. Maar waar ligt het dan aan? Nou, we, willen toch nog, we hebben nog twee schaatsseizoenen te gaan. Dus we gaan uh, eerst nog het uh, komende seizoen tegemoet. En na dat seizoen gaan we evalueren. Ja, en dan is de kans toch wel erg groot dat we stoppen. En waarom ik dat dan toch wel kan zeggen... Uh, dat we waarschijnlijk gaan stoppen is... omdat we in dit voorjaar hebben besloten om uh, ja, zeg maar de contracten weer met twee jaar te verlengen. Om de Olympische cyclus tot en met Sochi om die af te maken. En ook om ja, zeg maar Sven Kramer en Irene Wust, allebei ja, de gelegenheid te bieden om rustig naar hun hoogtepunt in hun carrière toe te laten werken. Want ja, gaan ze allebei nog een keer goud halen in Sochi, dan zijn het toch wel de grootste schaatsers uit de Nederlandse historie. Voor zowel zeg maar, de vrouwen en de mannen. Mm -hmm. ja, en Dat wil ik nou graag ondersteunen. Dat willen we ja. heel graag ondersteunen. Maar we hebben daar daarmee... altijd uh, de organisatie ook voor op orde gehad. En we hebben ook een goed, uh, goed als klankbord kunnen fungeren. En ja, dan zijn we eigenlijk in onze missie geslaagd... en zijn we eigenlijk ook zo goed als klaar. Ja, precies. Want dat we ook vragen... daar geeft u nog niet echt antwoord op de vraag. Want dan geeft u aan waarom u door wilt tot aan 2014 de Spelen in Sochi. Ja. Is het niet uh, lucratief genoeg voor u om daarnaar door te gaan? Want u zegt, ja, we willen die sport steunen. We hebben ze ook ver gebracht. Maar het heeft u zelf toch ook wel wat opgebracht, neem ik aan? Het heeft ons ontzettend veel gebracht. Wij hebben nu twaalf uh, nu jaar gesponsord. Dan 14 jaar tegen die tijd. Ja. Um, het is een hele succesvolle ploeg. Het heeft ons op de kaart gezet. Um, en alles wat we ermee willen bereiken, hebben we ermee bereikt. Maar ja, je zou kunnen zeggen, van, na 14 jaar is er misschien toch ook wel een punt van een verzadiging bereikt. Dan heb je het allemaal wel gezien. Um, ondanks dat je zeer succesvol en tevreden bent. Maar dan is het misschien een keer tijd voor wat anders. En dat andere zou kunnen zijn? Ja, <laughs> nou dat weten we nog niet. Eerst nou, ze zoeken dus bij het wielrennen dat nog wat sponsors. En dan, en dan gaan we echt kijken wat we anders gaan doen. Maar op dit moment weten we dat niet. Nee. Ja. Nou meneer Bos, ze zoeken bij het wielrennen nog sponsors. Ja, dat is ook zo. Uh, maar op dit moment is er absoluut geen sprake van. Onze naam wordt dan natuurlijk vaak meer in verband gebracht. Mm -hmm. Omdat we in het verleden ook 14 jaar lang een wielerploeg hebben gehad. Uh, maar ik moet uh, ja, zeggen dat op dit moment met het imago van de wielersport, dat past natuurlijk niet bij een verzekeraar. Een verzekeraar wil uh, vertrouwen uitstralen. Wij handelen als het ware in vertrouwen. Dat zijn onze producten. En daar past ja, qua imago en reputatie de wielersport niet maar bij. Dus wacht op dit even. moment is dat niet aan de orde. In het verleden dus wel. Terwijl juist in het verleden de problemen waren volgens in mij. In het verleden wel. Natuurlijk, uh, ja. uh, die problemen die komen eigenlijk nu wat meer naar buiten. Hè. Dat openbaart zich nu in die Want... tijd. Er werd er wel over gesproken, maar waren er toch ook geen heel veel positieve gevallen? Dat is ook een beetje na die tijd gekomen. U wist het toen en, ook niet, zegt u in feite? Nou, wij als sponsor zeker niet. En achteraf kun je misschien zeggen, nou is dat niet naïef geweest? Want je moet nu constateren met de onthullingen die nu naar buiten komen... dat een heel groot deel van het peloton toch wel gebruikte. Uh -huh. En tuurlijk, daar hangt altijd wel wat omheen, maar je gaat er niet vanuit. Nou, uh, het wielrennen zou uitstekend bij ons passen, maar nogmaals, nu met de presentatie in die van nu, absoluut niet. Nee. Goed. Heel kort, meneer Bos, ja of nee, blijft u wel in de sport? Ja, sport past uh, uitstekend bij TVM, dat zit in, uh, in van de genen van dit bedrijf. Dus wij willen heel graag in de sport actief blijven en ook actief betrokken blijven bij de sporters. Ja. Uh, dus we gaan ons uh, ja, huiswerk maken en uh, over een jaar hoort u van ons. Dan bellen we. Bestuursvoorzitter Arjan Bos van TVM, dank u wel. Prima. maar. Ja, was voetbal. We zoeken nog een sponsor. Um, het is half tien. We gaan door naar de collega's van de KRO. Martburg, Burgia, ja, vierde klasse. Kaljan uh, hm. oh de Zwart. Goedemorgen. Wat heb jij in je programma? De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die krijgt een flinke bezuiniging voor de kiezen. En de, de inlichtingendienst moet uh, voor de informatieverwerving in het buitenland overstappen op samenwerking met buitenlandse diensten. Dat zegt het uh, regeerakkoord. Nou, dat betekent nogal wat: een inlichtingendienst die zelf geen inlichtingen meer mag inwinnen. En het oud-hoofd van de dienst, Sibrand van Hulst... maakt zich daar grote zorgen om. En commissaris van de Koningin, Johan Remkes legt zo meteen uit waarom we ook wel zonder zijn provincie Noord-Holland kunnen. Hoort u allemaal. In Karo. Goedemorgen Nederland na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Shell heeft in het derde kwartaal 15% minder winst gemaakt dan een jaar eerder. De winst nam af van 7,3 miljard dollar naar 6,1 miljard. En die daling wordt vooral veroorzaakt door lagere olie- en gasprijzen en lagere winsten bij de chemische tak van Shell. De publieke omroep gaat als gevolg van de nieuwe bezuinigingen... heel veel minder programma's maken. Voorzitter Henk Hagehoort van de Nederlandse publieke omroep... zei dat in het NOS Radio 1-journaal. Hagehoort vindt dat het schrappen van Nederland 3 geen oplossing is... en ook denkt hij niet aan het schrappen van sport. In de Amerikaanse staat New Jersey is door Sandy... meer dan een miljoen liter diesel weggestroomd. Een deel daarvan kwam in zee terecht. Door de storm ontstond een scheur in een van de tanks... meldt de Amerikaanse kustwacht aan nieuwszender CNN. En vakbond de Unie stapt per 1 januari uit de vakcentrale MHP. Dat heeft de bondsraad, de hoogste orgaan binnen de Unie, bekendgemaakt. De Unie is tegen dat de MHP zich vooral gaat richten op ambtenaren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie er staan nog 100 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Rotterdam en in het westen van Brabant. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Woerden en de Meren staat zes kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Waarschijnlijk gaat de weg dadelijk even helemaal dicht. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... staat tussen Knoop het Ketelplein en Knoop het de Brechseplein 7 zeven kilometer file. Er staan de vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. Noord-Holland mag best worden opgeheven. Vindt commissaris van de koningin Johan Remkes. Rutte 2. Kortwiet de AIVD. Eén kindpolitiek is niet langer heilig in China en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Lent. Ik kijk nu naar een boerderij die zo direct naar 800 meter verderop gaat verhuizen. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. .nl. Als het aan het kabinet Rutte 2 ligt... worden de provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengevoegd En gaan we van twaalf provincies naar vijf landsdelen. Daarover ga ik praten met Johan Remkes... de commissaris van de Koningin in Noord-Holland... en voorzitter van het interprovinciaal overleg. Uh, maar er is, heb ik begrepen, een klein probleempje... met de verbinding van uh, meneer Remkes. Nee, hij is er toch? Meneer Remkes, goedemorgen. En toen, dat zul je dan altijd zien, bleef het angstwekkend stil... Uh, Johan Remkes, commissaris van de Koningin in Noord-Holland... die ga ik spreken over die, uh, uh, indeling van, of de herindeling van de provincies... naar vijf landsdelen. U heeft dat gehoord. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zouden dan worden samengevoegd. Meneer Remkes, is er nog even niet? Dat betekent dat we eerst even die boerderij gaan optillen in Lent. Sander Bartling. Hij is anderhalve meter opgekrikt. Mag het eigenlijk niet zeggen, geloof ik. Opgevijzeld. Hij is op twee platte wagens geplaatst. Dat gaat nu gebeuren. Uh, en dan is het zo direct over het spoor hier achter mij, die houten balken... Um, 800 meter verderop rijden en dan bent u verhuisd. Maar het is wel een beetje raar gezicht om uw eigen boerderij op wielen te zien. Vindt u niet? Het is uh, onwerkelijk. Gisteren is mijn uh, huis anderhalve meter omhoog uh, gebracht. Ik kan er onderdoor lopen bijna. En uh, strakjes uh, gaan we dus uh, op weg... Naar een nieuwe locatie waar ik vanavond gewoon weer ga slapen. En morgenochtend, als ik de gordijnen open doe, dan zit ik in mijn eigen huis, maar met een heel ander uitzicht op de waal en op Nijmegen. Dat zegt Margot Ribberink. Wij kennen u als weervrouw van RTL, maar u bent ook bewoner en eigenaar van de historische boerderij De Woenderskamp in Nijmegen. Uh, nou ja, u, u zei het al, ik zei het al, u gaat verhuizen, maar u hoeft eigenlijk. Niks in te passen. U kunt alle, alle flessen, alle kopjes gewoon in de kast laten staan. Ja, dat schijnt van wel. Ik moet het nog maar eens zien. Dus uh, ik heb inderdaad vanochtend vroeg na het ontbijt een kopje thee op tafel gezet. En ik ga kijken of dat er straks nog gewoon staat of dat het een enorme puinhoop is. U moet hier weg, omdat er hier in Nijmegen een tweede Waalbrug gebouwd gaat worden. Daar kijken we ook op uit. Die zweeft achter ons in de lucht op twee stijgers. Uw boerderij bevindt zich precies op de geplande oprit naar die brug. Was het nou niet veel goedkoper geweest om u uit te laten kopen door de gemeente... en ergens anders een historische boerderij te betrekken? Ja, dat, uh, dat was goedkoper geweest en dat had ook jarenlang opnieuw weer klussen gescheeld. Maar uh, het boerderij is zo bijzonder uit 1850. Een huis, dus mens en dieren leven onder één dak. En er zijn er niet meer zoveel in de BT, hoor. Mijn echtgenoot is restauratiearchitect en die heeft zich daar de afgelopen acht jaar... ongelooflijk hard voor gemaakt voor het behoud van dit monument. Ik geef even naar Veronique Prins uh, van P. van het Woud, het bedrijf wat uh, deze klus klaart. Hoe heeft u het aangepakt? Um, nou, u zult begrijpen dat je een huis van 360 ton en een afmeting van 12p16 niet even oppakt en op een, op een uh, platte wagen zet. Um, wij zijn uh, na de zomervakantie begin september begonnen met het uh, verwijderen van de bestaande vloer op de benedenverdieping. En daarmee hebben we naar het Margot en haar gezin naar de eerste etage gejaagd. Um, die vloer is verwijderd. We hebben toen in pandig 16 heipalen uh, geheid. En uh, vervolgens hebben we een nieuwe dragende vloer aangebracht. En dat is inderdaad de vloer uh, die mee verhuisde uh, naar de nieuwe locatie. Gisteren hebben we inderdaad, wat u net ook al zei, uh, uh, het pand anderhalve meter omhoog kunnen brengen. Door hem inderdaad uh, uh, uh, aan de hand van de heipalen die uh, uh, geplaatst zijn uh, op te vijzelen, zoals dat dan officieel uh, heet. Margot Ribbering, voor deze operatie hoorden we net. hoorden moesten ze de benedenverdieping eruit slopen. U heeft dus maandenlang op de bovenverdieping gekampeerd. Hoe was dat? Ja, nou eigenlijk best wel gezellig. Het, het scheelt een hoop gepoets, hè, want mijn huis is behoorlijk groot en de boven is een stuk kleiner. Uh, maar het is toch wel een beetje kamperen, want ik kook bijvoorbeeld in mijn badkamer. Aha. En uh, uh, slaapt u dan ook in de keuken? Nee, ik slaap in mijn eigen bedje in mijn, uh, in mijn slaapkamer. En vanavond hoop ik daar ook weer in te slapen, ja. Bent u trouwens niet ontzettend bang dat die boerderij van u halverwege de rit in tweeën breekt? Nee, ik heb ongelooflijk veel vertrouwen in van het Woud dat dit, zij deze klus gaan klaren. Ze hebben het al vaker gedaan, al 22 van die gebouwen, zelfs flatgebouwen, hebben ze kunnen verplaatsen. Dus dan zal het met deze boerderij ook wel goed komen. Goed, over een kwartiertje dus. De langste verplaatsing van een boerderij ooit. De boerderij vertrekt zo vanuit de Woenderskamp 8 in Lent en komt 3 à 4 uur later aan op de Griffdijk Noord 41 te Lent. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Ja, het is een hele operatie daar in Lent. Een bijdrage was dat van Sander Bartling. Ja, u uh, heeft het misschien gehoord aan het begin van deze uitzending. We proberen contact te krijgen met Johan Remkes... de commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Uh, ja, als het aan het kabinet Rutte 2 uh, ligt... worden de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengevoegd. U weet dat waarschijnlijk, u heeft dat gehoord. En uh, gaan we van twaalf provincies naar vijf landsdelen. Het probleem is, meneer Remkes is in vergadering. Ja, het draait allemaal om geld. All about the money van media. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. De Sint-Nicolaas-kerk in Amsterdam mag zich vanaf 9 december basiliek noemen. Aan welke voorwaarden moet een kerk voldoen? Wil het een basiliek worden? Kerkhistoricus Ton van Schaik heeft het antwoord. Het moet een bijzonder gebouw zijn. Er moet een bijzondere verering zijn. Er moet een bijzondere toeloop zijn. Er moet een reden voor zijn... Die moet de plaatselijke bisschop in Rome indienen. En dan kan de paus die eretitel geven, want dat is het. En Nicolaas is bovendien de patroon van Amsterdam. Als een handelsstad, als een stad van zeevaarders. Dus de redenen liggen allemaal voor de hand. Twee dingetjes die je in die kerk gaat zien. in de loop van december, denk ik: een groter staande paraplu met rode en gele banen. En een belletje op het standaard, dat heet het Tintinabulum. Het is natuurlijk duidelijk dat de Sint-Nicolaas in Amsterdam echt een hele opvallende kerk is. Het valt ook samen met ja, de heropening van het station en iedereen die in Amsterdam aankomt. Het eerste wat hij ziet is die merkwaardige koepel en die merkwaardige architectuur van de Nicolaaskerk. Als u een vraag heeft bij het nieuws kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, het voor uw vraag van vandaag. Straks, China vergrijst en dus staat de één kind politiek serieus ter discussie. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1985. Het is natuurlijk heel wat anders als je een banklijg haalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. In de Week van Allerzielen brengen we iedere dag een ode aan de doden. En op deze dag in 1985 sterft Agen M op 43-jarige leeftijd. In de jaren 70 was Agen de schrik van de bankwereld. Geen kluis is veilig voor hem. Na tal van geruchtmakende kraken waarmee hij miljoenen buit maakt... wordt Agen gearresteerd om vervolgens op spectaculaire wijze te ontsnappen... uit de Leeuwarder strafgevangenis. Misdaadverslaggever Gerlof Lijstra over de enige bankrover... die roem verwierf bij het grote publiek. AGM, de meesterkraker. Wat je zou zeggen, een jongen van de gestampte pot, echte hagenees, vlot, uh, zag er altijd goed gekleed uit voor die tijd, hè. Uh, broeken, wilde lawaai overhemden, uh, ja, makkelijk pratend en natuurlijk een crimineel die geen bloed aan zijn handen had, maar wel een, uh, een stevige reputatie had. Ja, zijn reputatie uh, die, die was al groot door... Hè, hij werkte met de Thermische Lans. Dat was een uh, instrument waarmee hij uh, dwars door uh, kluisdeuren heen uh, kon branden. Uh, je had in die tijd heel veel uh, kluiskrakers Maar uh, dat waren de jongens met de koelvoeten... die met z'n allen een kluis mee uh, naar buiten namen... en dan met de koevoet openbraken. Maar Ager was de man die... Nou, zeg maar de, de, de, de slimme instrumenten gebruikte. Vaak is er een eentje werken. Van, van opleiding uh, Lasser, uh, metaalbewerker. Dus hij gebruikte eigenlijk gewoon apparatuur... die uh, ja, in de scheepsbouw en in de, in de uh, machinefabrieken uh, gebruikelijk was. Uh, had het wel verfijnd. Had wel uh, uh, de nodige aanpassingen uh, verricht. En dat ding kon ontzettend heet worden, meer dan 3000 graden. Dus die brandde overal doorheen. En dan had hij ook nog eens de naam dat als er een bewaker op afkwam dat hij dan snel wegging. Het was niet een man om geweld te gebruiken. En hij ruimde ook nog zijn troep op. Dus ja, wat wil je meer? Dan, dan krijg je wel een, een goede naam. In, in welk opzicht onderscheiden jij je nu van... ja, collega's, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers? In welk opzicht? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, dat, uh, daar hou ik dus ook helemaal niet van. Nee. Ik uh, doe het liever op een relaxende manier. Ja. Wat, wat uh, versta je daaronder? Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Hè, het is natuurlijk heel wat anders als je een banklijg haalt... of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit ook een heel verschil in. Ja, ik begrijp jouw verschil wel. Nee. Uh, Nee, ethisch gezien bedoel ik. Ja. Ja, je wil zeggen, die, die kleine spaarwerp, die, die gaat daar onderdoor als jij zijn kluis leegbooft. En die bank, die kan het wel leiden. Daar zijn ze voor verzekerd. Hij kon goed zijn uh, woordje doen. Dan lag hij ook nog eens goed bij de vrouwen. Had een, had een uh, leefwijze die mensen wel aansprak, Makkelijk met geld, mooie auto's, mooie kleren. Uh, had zelfs eh, toen die vanuit de gevangenis was eh, ontsnapt een tijd lang verhouding met een politieagent, nou ja dan, dan heb je eigenlijk alle ingrediënten om eh, de lieveling van het publiek te zijn. Uh, Ager Meines was iemand van, uh, bovendien nog van goede kom af. Hè? Uh, in zijn familie zat een uh, oud-burgemeester van Amsterdam en Rotterdam. En dus ja, dat, dat, dat markeert wel de overgang. Um, later werden criminelen veel gewelddadiger en uh, ja, gewetenlozer. En dat kon je van Ager niet zeggen. Cairo's ode aan de doden. Voor wie? Voor wie? Wie steek jij een kaarsje aan? U hoorde Gerlof Lijststra, misdaadverslaggever over het overlijden van AGM op deze dag in 1985. King up the pieces van Fitz de Tantrums. Het is uh, tien minuten voor tien geweest. U luistert naar de KRO op Radio 1. Een Chinese denktank wil dat het strenge één-kindbeleid wordt afgeschaft. Want ja, die leidt zo langzamerhand tot grote problemen. Vanaf 2015 zouden gezinnen weer twee kinderen mogen hebben. Goedemorgen, Henk Schulte-Northold, sinoloog en ondernemer in China. Goedemorgen. Tot welke problemen leidt uh, dat één-kindbeleid dan? Nou, tot allerlei problemen. Tot um, sociale misstanden. Dus families die gedwongen worden hun, hun, uh, te aborteren omdat ze een meisje ontdekt hebben. Dat het een meisje wordt en geen jongen. Het leidt uh, tot hoge kosten, want het moet in het hele land worden uitgevoerd. Maar het leidt ook tot de, meer en meer dringt besef door dat het ook de economische schade leidt omdat er uh, steeds minder aanbod van arbeid is, van goedkope handjes... die het Chinese uh, wierstelverwoender hebben mogelijk gemaakt. Ja, kun je zeggen dat China uh, in hoog tempo aan het vergrijzen is... door die eenkindpolitiek? Ja, het gaat harder dan men had verwacht. en Vooral in de grote steden is dat heel, heel zichtbaar. En juist daar, in die, in die grote steden, daar is de eenkindpolitiek van toepassing. En wordt het meest streng toegepast. Maar nog goed, de Chinese bevolking die groeit ook explosief. Dat is altijd wat we horen hier. Hoe zit dat dan? Nou, u moet het in historische context zien. Toen uh, ja, ja. Mao aan de macht was, 1949 tot 1976... nam de Chinese bevolking met 400 miljoen mensen toe. En dus, in, dus die kind politiek die stond aan, aan het einde van de jaren 70. En in die, in die context was het wel begrijpelijk. Uh, en nog steeds is toen waren er bijna 1 miljard Chinezen. Nu zitten we ongeveer op 1,3, niemand weet het precies... Mm -hmm over vanwege in kindpolitiek... dat er veel gezinnen hun kind niet opgeven, hun meisjes niet opgeven. Maar goed, laten we zeggen 1,2, 1,3 miljard Chinezen. En dat is natuurlijk heel veel. Maar de, de, de ratio van ouder ten opzichte van de werkende, de werkende deel van de bevolking... die neemt sterk toe. Ja, Oké, okay. er is dus de vergrijzing... Uh, waardoor al die Chinezen uh, ook nog eens een keer in de zorg terechtkomen. De goedkope handjes verdwijnen uit de fabrieken. Hè? Uh, het is dus slecht voor de concurrentiepositie eigenlijk van China. Ja. Sociale ongelijkheid, zei u net... Nou willen veel Chinese ouders graag een zoontje. Hè? Uh, en dat leidde vaak tot uh, abortus of het ter adoptie aanbieden van dochters zelfs. Is er dan, je kunt nu wel die één kind politiek gaan loslaten... maar is er niet sprake van een enorm meisjestekort? Die is er zeker, ja. In, uh, officieel is het geloof ik op iedere 100 meisjes... zijn nu 117 jongens. Dat betekent... Nou, dat vind ik nog niet dat ik echt heel erg schrik. Of... Nou, het betekent wel, uh, heb ik gelezen ergens... dat er in, in binnen de enkele jaren 30 miljoen meer mannen zijn in China dan vrouwen. Ja. Dus als je dat, ja, de huwbare mannen waar vinden die hun vrouw, dat is natuurlijk ook een groot probleem. Dus het is wel zo dat, uh, inderdaad, er zijn wel veel meer jongens dan meisjes. En dat, en dat is een, traditioneel is er ook natuurlijk, hè, een agrarische samenleving een voorkeur voor jongens. Ja. En dat is eigenlijk versterkt, die tendens, door die een kind politiek. En daar ja. worden, wordt nu echt de, de schade van ondervonden. Kun je zeggen dat dit een, een, een, nou ja, een revolutionaire ontwikkeling is? Nou, we even, ik heb wat nageplozen ook in de Chinese pers. En daar wordt eigenlijk bijna niks over vermeld. Hey. Het Nationale Familie Comité... dat verantwoordelijk is voor dit, dit beleid, voor de uitvoering van het beleid... heeft ook niet gereageerd. Um, dus het is zeer de vraag op welke termijn dit uh, nu een gestalte zal krijgen... in de vorm van wetgeving. Yeah. Um, maar er zijn ook wel mensen die er echt veel van af weten. Waarnemers binnen en buiten China zeggen... Ja, dit, is, dit is toch een teken dat het onvermijdelijk uh, gaat plaatsvinden... Op welke termijnen is onduidelijk of de aanbevelingen van het rapport worden gevolgd, is ook onduidelijk. Want die luiden namelijk in 2015 mag iedere Chinees twee kinderen hebben... en in 2020 laten we het helemaal los. Mm -hmm. uh, of dat gaat gebeuren is dus onduidelijk. Overigens moet het heel belangrijk ja, wat ik zeg te melden dat... Even dat... Bereik, maar ik zeg, een Chinese denktank, hè, die, die wil dit. Wat, wat is dat voor denktank? Ja, dat is de, de, de, de Chinese Stichting voor, voor ontwikkelingsvraagstukken. Ja. Die zit onder de Chinese Staatsraad, zeg maar, de equivalent van ons kabinet... Dus het is wel een hoog orgaan, maar het is ook niet meer dan een denktank. Ja. Dus in die zin moet het. Het zou dat bij het Nationale Volkscongres volgend jaar, dat ieder jaar in maart wordt gehouden, dat de wetten aanneemt dat die al hier uh, actie opnemen. Maar dat is onduidelijk. Ja. Tegen 2020 uh, moet sowieso van alle geboortebeperkingen worden afgestapt, hè? Dat is het voorstel. Ja. Um, Betekent maar, dat ook onmiddellijk dan een geboortegolf? Gaan de Chinezen dan ook meteen enthousiast kinderen maken? Nou, dat vraag ik me af. Ik heb hmm. ook een bedrijf in China. Wat ik zie op mijn kantoor bijvoorbeeld... als jongeren of mensen in, in de kracht van hun leven... in de dertig en in de veertig... Ja. die hebben vaak maar één kind. Terwijl ze best die boete zouden kunnen betalen op het tweede kind. Hoe hoog is Te die boete? Ja, die, hoog, die kan enorm variëren... maar vaak kan die tot één, twee jaar salaris oplopen. Hmm. Dat is wel pittig. Maar goed, als je dus een vermogen hebt... Kun je, heb je dat ervoor over... Maar door veranderde levensstijl... kijk, mannen en vrouwen moeten allemaal hard werken om de broek op te houden. Ja. Het is van socialistisch land, maar iedereen moet voor, zich, moet voor zichzelf zorgen. Dus in die zin is het, is het ook veranderde levensstijl... die ook van invloed is op deze op een deze kind uh, beleid. Of ja. in ieder geval de, de, de praktijk, dat mensen maar één kind hebben. Ja, kortom, de overheid kan dat wel willen en gaan propageren. Maar de vraag is maar, uh, nog maar of de bevolking nou ja, dat ook gaat uitvoeren dan. Ja, het ja, pijn valt op het platteland zit. Daar willen de mensen toch wel vaak meer kinderen nog steeds. Ja. En daar mag je overigens nu al een tweede kind hebben... als het eerste kind een meisje is. Uh, maar goed, en daar zijn ook de grootste wantoestanden... want daar worden die officials die kunnen hebben vaak een vrije hand. <tus> dus er is toch wel veel verzet ook tegen de onmenselijkheid... van het hele één hele, hele kind beleid ja. Kun je ook zeggen dat dat eenkindbeleid. beleid dat dus... Uh, het, het was van kracht sinds 1979, geloof ik, hè? Uh, dus zeg zo'n 33 jaar, ruim 30 jaar... Iets goeds heeft gebracht? Nou, de voorstanders van dit beleid die, die roepen nog steeds heel standvastig van ja. Het heeft zeker 300 400 miljoen minder Chinezen opgeleverd, zou ja. je willen. Ja. Dus ja. dat is goed voor het milieu, dat is goed hè, voor, de, voor de schaarse hulpbronnen die we hebben in het land. Mm -hmm. En uh, we zijn al met zoveel, stel voor, als niet 1,3 nee. maar 1,7 miljard Chinezen waren. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste argument. Ja. Maar nu om de reden die we net genoemd hebben de ja, dit is een sterke vergrijzing, de verzwakking daardoor ook van de economische positie van China. De sociale wantoestanden die er zijn uit ontstaan, de onevenwichtigheid tussen man en vrouw. Ja. Is het toch steeds sterker gaan? Er worden stemmen steeds sterker. Dat blijkt ook uit dit rapport om, om hier vanaf te gaan zien. Oké, okay, we gaan zien wat de toekomst zal brengen. Wat dat betreft dan. Dank u wel, Henk schulte Nordholt, sinoloog en uh, ondernemer in China. Wij gaan naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we weer terug met de AIVD. Die mag niet meer zelfstandig inlichtingen inwinnen in het buitenland. En moet voor de informatieverwerving in het buitenland overstappen op samenwerking. Nou, eens kijken hoe dat gaat. Maatnieuws van tien uur met Jan van de Putten. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vanmiddag op Radio 1 bij Dit is de Dag een interview met Paul Hanen. Wacht even, eh, uh, Paul Hanen zei je? Ja, Paul Hanen. die zijn 30 30-jarig jubileum in het theater viert. De man achter types als Margreet Dolman en, bekend bij velen, dominee Gremdaad. Hoe is dominee Gremdaad eigenlijk ontstaan en wat vinden echte dominees van deze peziflage? Luister, van twee tot half vier naar Dit is de Dag...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 huurverhoging, paspoort- en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?